De Wegenwacht houdt vanwege de sneeuw weer rekening met duizenden pechmeldingen. Het advies is daarom om goed voorbereid de weg op te gaan. Want mocht je met de auto ergens stranden... dan is het handig om een warme jas bij je te hebben... en bijvoorbeeld ook een goed opgeladen telefoon, zegt de Wegenwacht. Groenland staat nog steeds op de verlanglijst van president Trump en nu overweegt hij het leger in te zetten. Trump aast op Groenland, dat van Denemarken is, om Rusland af te schrikken en om de delfstoffen. Er is veel olie en gas. De Wall Street Journal schrijft dat het zo vaart niet loopt. Trump zou Groenland willen kopen.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 Drie minuten over acht. Goed geluisterd naar de radio allemaal. Op de weg is het rustig. Er staat dan wel voor 690 kilometer aan file. Alleen dat veelal op die N-wegen heb ik het idee. Want op de grote A-wegen blijft het vooralsnog rustig. A4 meldt alleen één flinke file van drie kwartier bij Delft en de Keteltunnel. En de A58 Vlissingen-Oost-Soesburg en Stellenplas daar 16 minuten. Voor de rest dus veel op die N-wegen. Plan je reis goed. A28 daar bij Nijkerk een flitser richting Amersfoort. Ik denk dat niemand zo Kijk eens, maar mocht er toch iemand te hard gaan... het is die A28 waar je extra uit moet kijken. Doe dat sowieso maar. De Slim Ochtend Show met de beats van de Chainsmokers... Offenbach en ook die geweldige I Run van Haven... na de korte break.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 Bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag, de gok van je leven? Slam. Anou en Marijn. Dit is hoe het klinkt. En meer dan 100 mensen kwamen er naar kijken. Het gaat helemaal viral en ik ben benieuwd. Wordt dit misschien een nieuwe Olympische sport of zo? Blijf luisteren voor dit bizarre verhaal in de Slam Ochtend Show. over acht.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 Deze koude woensdagmorgen. Het is 11 over 8 En er wordt geadviseerd om niet de weg op te gaan. Ik vind die storm des doods volgens nog meevallen Marijn. Maar ik kan aan mij liggen. Gaan we allemaal aan. Update. Zij Ik komt er nog allemaal aan. Nee, we gaan er allemaal aan. Oh, zei. we gaan er allemaal aan. Nee, je maakt het nog erger. Het is slechts het begin dan nog. Ik vind die bangmakerij van jou, uh, ik, ik geloof het niet helemaal. De de Show met uh, nu even een razendsnel rondje nieuws rond de wereld. En waar beginnen we? Nou, in Glasgow, Schotland. Daar zijn zo'n 100 mensen bij elkaar gekomen, omdat iemand op internet had geroepen om te komen kijken hoe hij keihard in de ballen geschopt zou worden. Ja. Deze jongen ondergaat binnenkort een geslachtsoperatie en wilde op deze manier afscheid nemen van zijn ballen. Compleet <laughs> Met ook live muziek erbij. En uh, na de pijnlijke trap schreeuwde het publiek voor een tweede trap. Die kwam er niet. De man zei, beide testicles nooit meer te kunnen gebruiken. Dit was in Schotland, toch? Ja, ja, Schotland. Ja, ik heb een keer een schot in zijn ballen geschopt. En toen hoorde je zijn doedelzak. En toch zeggen vrouwen altijd dat bevallen erger is dan een trap in je ballen. Hè? Maar je hoort vrouwen vaak zeggen dat ze nog een kind willen. Maar ik heb nog nooit een man gehoord die nog een keer in de ballen geschopt wil worden. Een 80-jarige man in China heeft een val vanaf de 15e verdieping overleefd uit zijn flat. Door op de 7e verdieping op een wasrek te landen. Hij viel tijdens het ramenlappen uit zijn appartement. Een beveiliger liet zich met een brandslang om zijn middel naar beneden zakken om deze opa te redden. De Chinese hulpdiensten spreken van een wonder en noemen de man een zeldzame diamant. Oh, dat is een gemiste kans. Ik vind hem meer een uh, robijntje. Wasrek? Ja. In België is een inbreker opgepakt nadat hij had ingebroken in een parochiezaal. Zo'n zaal waar katholieke activiteiten houden. En de man die heeft daar 16 duvelbiertjes achterover getikt. De inbreker viel vervolgens in slaap op een biljarttafel... terwijl hij weigerde te vertrekken toen de politie arriveerde. Hij is gearresteerd voor openbare dronkenschap... en er is een procesverbaal opgemaakt voor de schade aan de deur die hij had geforceerd. Wacht, staat er een biljarttafel in een ruimte voor katholieke activiteiten? Is dat hun altaren tegenwoordig? Gij zult zestien duvels offeren en gij zult rust vinden. Ik zie die drie koningen al bij Jezus aankomen. Wat hebben wij meegebracht? Jezus. Keu, krijt en een groen laak. De Slam Ochtendshow. Update. Het is kwart over acht. Vandaag winterse buien. Ga de weg niet op als dat niet hoeft. Werk lekker thuis met de Slam Ochtend Show. Jouw kans op een reis naar Las Vegas ligt in het verschiet. Ook Offenbach komt eraan. En dit is de nieuwe nummer 1 in de Slam 40. Trying to read my mind Anderson. Nou, de scholieren die gaan op de fiets richting school. En... Morgen alsjeblieft school uit laten vallen. Ja, dat zou wel mogen. De scholen mogen zich echt wel eens eventjes uh, nog een keer achter de oren krabben, vind ik. Dat gaat dus allemaal door. Het zijn allemaal studenten onderweg op de fiets en zo. Doe ook extra voorzichtig op die fatbikes. Want man, man, dat gaat al hard. Laat staan nu met dat slipgevaar. Waar is dit het ergste, Marijn? Welke gedeelten zijn getroffen? Nou, Zo te zien, ik zit nu de, de, de linie te kijken uh, van Rotterdam tot uh, Amsterdam. Dat is een soort donkerblauwe streep. Daar valt op dit moment de meeste neerslag, zo'n 2 tot 3 millimeter. Uh, elders is het uh, op dit moment nog rustig. Amersfoort begint nu last te krijgen van neerslag... maar op dit moment is het daar nog uh, in principe te doen. De Hilversum zit op een soort grens Dus uh, het kan nog, het kan niet... Um, wij zitten ook op een soort grens met de studio. De ene helft van Amsterdam, daar valt op dit moment uh, de meeste neerslag. En aan de andere kant, waar wij zitten, iets minder. Dus het is ja, het, het, het, het, heel varierend. We hadden het eerder deze ochtend over zo'n uh, Sint-Bernard-hond. Die... Uh, ja... Um... ja skiers kan redden. Ik zou het niet te verwarren met een prins uh, Bernhard. Nee, prins Albert. Prins Albert. Dat is zo'n, uh, wat was het? Een uh, piercing door de, door de eikel. Ja. Nee, daar hebben we het niet over bij het ontbijt. Nee, we hadden het over die Sint Bernhard. Zo'n hond die dan skiers redt, die onder een lawine terecht zijn gekomen bijvoorbeeld. En die hond draagt een tonnetje whisky om de nek. Ik begon daar gisteren over. Mijn vriendin zei, dat heb je uit een cartoon. Dat, dat is helemaal niet echt. En ik google wat foto's. Nou, het schijnt toch te bestaan. Maar er zijn een hoop slim luisteraars die er nog op terugkomen. Anu, dat is een symbool. Dat is een soort... Ja, een soort iets voor op een flyer voor Zwitserland, zeg maar. Dat, dat bestaat helemaal niet. Dit zijn gewoon uh, foto's van die honden die gemaakt zijn... om mensen naar het land te lokken. Als een soort vakantiekiekje. Maar dat schijnt helemaal niet te bestaan... dat ze de honden laten zoeken naar ingesneeuwde skiers... met zo'n tonnetje whisky om de nek. Nou, ik heb wel gelezen dat die honden um, vroeger werden gefokt... specifiek om mensen te zoeken. Dat ze vanuit daar wel ontstaan zijn. Ja, dan is het toch niet zo gek dat die Sint-Bernard met zo'n tonnetje whisky komt? Dat, dat, dat... Het lijkt mij zo geweldig, man, als een keer een hond mij whisky komt brengen. <güls> Gewoon even lekker, man. Ja, ik hou ervan. Maar dat schijnt dus niet te bestaan. Oké, okay, nou, dan uh, dank voor uh, de vele, vele appjes. Uh, mocht er ieder moment eentje binnenlopen hier, dan... Uh... Dan doe ik gewoon open. Dan luistert toch een hond dat ik weet. En nou, dan nemen wij het er lekker van hoor. Een klein beetje drank met ontbijt. Dat moet kunnen met deze temperaturen zou ik willen zeggen. De Slamochtend Show. En we hebben de geweldige Grand Slam deze week. Die gaat echt keihard. Welke het is dat hoor je zo na deze classic van Junior Senior. De nieuwe Grand Slam Rumors van Thomas Gray hierbij slam gedraaid. Het is een paar minuten voor half negen. En we hadden het over die Sint-Bernard-honden die je komen halen als je bent ingesneeuwd met een tonnetje whisky om hun nek. Dan is daar Ricardo. Hé, hey, goedemorgen Marijn en Anou. Ja, dat, die Sint-Bernard met dat, met dat tonnetje rum of zo, denk ik. Dat kan ik me nog herinneren, inderdaad, uit de cartoons. Toen voor het eerste Donald Douglas in 1975 uh, of zo stond, stond hij er al in. Dus, uh, ja, het is inderdaad een oud symbooltje, ja. Ja, het is meer een symbool dus dat het echt uh, waar is. Dat die hondje komt redden met een tonnetje drank om de nek. Maar uh, ja, we zitten even in die app van Ricardo te kijken wat hij eerder heeft gestuurd. Ah, Ricardo, je hebt zelf niks te klagen volgens mij. Nee. Hoe zit hij erbij in de auto Marijn? flesje wodka. Nou, een fles. zo'n zo Grey Goose. Zo'n zo Jumbo-fles die je in de club haalt met een vuurwerkje erin. Ah, dus we kunnen tot de conclusie komen dat de Sint-Bernard niet echt Nee, de Sint-Bernard met drank om de nek bestaat niet, die hond. Maar de Prins Albert dan wel? Prins fri Albert, die bestaat zeker wel, ja. Vind ik dat dan ook een leugen? Uh, nee, ik kan je wel het adres geven. Dan? <laughs> ik ga kijken. De Show. en we moeten zo meteen eventjes bellen met uh, de Nederlandse uh, Zoef. Zoef, ja, want Zoef die rijdt nu in min 50.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 Hey slim. goedemorgen of nou ja, goedemorgen. Het is vooral een koude morgen vanuit het westen, flinke sneeuwbuien. Overal geldt code oranje, er staat een stevige zuidenwind. En de temperatuur ligt vandaag tussen de plus 1 in het westen en min 1 in het oosten. En dan gaan we nog eventjes de Nederlandse wegen checken. Want nou, kijken of iedereen een beetje goed geluisterd heeft. En ja hoor, op de A-weeg is het goed te doen. De langste file A4, graag aquaduct en de keteltunnel, daar 50 minuten 6 kilometer. Er staat in totaal wel meer dan duizend kilometer aan file. Maar dat zijn vooral die N-wegen. Op de A-wegen is het allemaal wel uh, redelijk te doen. Maar mensen rijden heel rustig. Er staat hier en daar een kwartiertje. Maar uh, ja, dat zijn al zoveel tien minuten en kwartiertjes dat ik uh, die even laat gaan. En plan je reis goed als je toch de weg op moet. En dan uh, kom je als het goed is gewoon nog op de plek van bestemming aan. En dan het laatste nieuws. Giel Frazen storm die praat je bij. Goedemorgen. Hallo daar. Er trekken sneeuwbuien over het land, met als gevolg dat we de drukste woensdagochtendspits in jaren hebben. Er dus staat meer dan 500 kilometer file. Vooral op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam is het drama. De NS heeft de winterdienstregeling ingezet. en Dat betekent dat er minder treinen rijden, maar ze rijden dus wel. In onder meer Den Haag, Rotterdam en Utrecht en heel Friesland rijden geen bussen.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 En is over de hoofdpunten van het ANP. Nu krijgen wij een hoop dashboardfoto's, maar deze spant toch wel de kroon. Min 50 graden Celsius op het dashboard van Zoef. Nou, wat dan? Arnoel en Marijn. En we checken zo even in bij Zoef. Waar zoeft hij dan in godsnaam naartoe? Je hoort het zo in de Slamochtend Show. Met deze nu van David Gedda, Teddy Swims en Tones and I. And we will find to like oil in Station. Stetten. Ik zie voor het eerst dat het niet station is. Ja, je moet ook niks met een station te maken willen hebben op een dag als vandaag. Behalve Slam natuurlijk. Het enige station dat wel lekker doorloopt. Met uh, Ed Sheeran zometeen. Over Code Oranje gesproken. Azizam komt eraan. Het hele land uh, ligt op zijn gat hè, vanwege deze winterse buien. Maar er is één Nederlander die het uh, gewoon opzoekt. Min 50 op het dashboard, min 50 graden Celsius in zijn autootje. Dit is een uh, bijzondere gast. Hij heet Zoef. Uh, hij legt zijn avonturen vast uh, op Instagram, YouTube. En uh, hij meldt zich in de Slemochtenshow. Zoef, goedemorgen. Goedemorgen Nederland. Hallo. Hey Zoef, um, oh. jij zoeft uh, ook rond in uh, je autootje. Maar jij doet dat uh, niet in het Nederlandse winterweer. Dit is wel heel bijzonder. Uh, zou je even kort kunnen vertellen waar je mee bezig bent, man? Nou, zeker. Ik uh, rijd met mijn Volkswagen up. Um, door Siberië. En um, ik uh, was op zoek naar uh, de koudste plek. En ik wilde wel eens weten hoe dat voelde, min 50. Dus, uh, dus uh, ik ben in de auto gestapt en ik ben naartoe gereden. Maar dat is echt de reden dat je dit doet. Je, je wilde voelen hoe min 50... Nou echt, ja ik vind het hilarisch. Ja toch? Ja. Ja bedoel, ho hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Bedoel, je, je, je kan dat uitleggen aan iemand, maar hoe, je de, hoe dat voelt, dat, ja. dat kun je alleen maar voelen. Dat kun je niet uitleggen. Je hebt tegenwoordig ook van die freeze labs. Daar kan je gewoon eventjes uh, voelen hoe het is om zo koud uh, te hebben. Ja, dat maar mensen kan kan zijn ook zo koud, toch niet? Ja, dat kan gewoon in de hoofdstad uh, en zo. Dat... Maar dan maak je jezelf wel heel makkelijk vanaf. Uh... <laughs> dat ja, is ja maar... hè? dat is wel erg makkelijk inderdaad. Hey, maar Zoef, uh, uh, waar ben je vandaan vertrokken dan richting uh, uh, uh, Siberië? De, uit de omgeving Leiden. Okay. En, uh, het, is, uh, het is bijna 11.000 kilometer naar Yakut. Uh, en, en zijn ze trots in Leiden? Volgde iedereen jouw avontuur? Um, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, ik, ik hoop het wel. <laughs> um, hier in ieder geval wel. Uh, ze, ze doen hier alsof ze nog nooit een buitenlander gezien hebben. En uh, iedereen tikt op het raam en wil selfies maken met me. En oh, ja. uh, biedt me van alles aan en krijgt geld van mensen en zo. Ik Voel me echt een filmster hier. Ja, dat begrijp ik. Want uh, je rijdt uh, niet zomaar in een auto. Je valt nogal op. Uh, in wat voor bak hier uh, rij je? In een Volkswagen. Uh. <laughs> ja. Eh, eh, dat, dat, dat kan niet. Dat, dat kan gewoon niet in mijn hoofd. Dat een Volkswagen Up met min 50 nog eh, kan rijden. Wat heb je ja, getuned aan die auto? Nou, ik zal je vertellen. Um, van de tot min 45 gaat het allemaal prima. Maar uh, daaronder wordt het wat problematisch hoor. Dat, dan wil die niet meer zo. Maar oh, ja. tot min 45 wil die wel. Oké, okay, maar, maar heb je echt een soort pimp-my-ride uh, gedaan op ja, je dat Volkswagen? Ja, toch. Nou ja, kijk, ik heb wat voor de voorkant gehangen. dat er niet zoveel koele lucht uh, of koude lucht bij die motor komt. Maar dat haalt niet zoveel heel uit. Op die vernuilingsbakolie, die wordt echt stroop. Dus ik kon niet meer schakelen op een gegeven moment. Oh, jeetje. Dus ik trap die koppelingpedaal in. En dat is net alsof je gewoon. Uh, ja, er zit zoveel weerstand. Je krijgt het pedaal maar niet naar beneden. Dus toen werd ik wel een klein beetje. Nou, ik wil niet zeggen bang. maar. ik ging een stuk in waar je drie uur lang geen telefoonnetwerk hebt. Ik dacht, ja, als die nou stuk gaat of er gebeurt wat, ja, dan ben ik wel echt uh, gelijk in levensgevaar. Dus het ja. was een kerstavond. Toen was het meer 50. Toen heb ik hem maar gewoon ergens uh, op een soort van industrieterreintje gezet. En toen heb ik daar maar even gebiesmarkeerd tot het weer daglicht werd. Want ik uh, oh denk me net even te ver. Mag ik even vragen wat, wat, wat jouw familie en vrienden hiervan vinden, uh, <laughs> Ja, die vonden dat een heel slecht idee. <laughs> maar heb jij vaker dit soort acties? Of, of, of, of ben je zeg maar nu aan het doorslaan pas? Ja, dit is, is dit de midlife crisis? Maybe. <laughs> ik ben 40. Geen idee. Maar... Uh, ik was eerst naar Noordkaap geweest. Maar goed, dat was dan eigenlijk ook wel een beetje makkelijk achteraf gezien. Ik dacht, ja, weet je, als dat kan. In principe moet je gewoon gas geven en rijden. En dan kom je er vanzelf wel, hoe ver het ook is. Ja. Dus ik dacht ik, ga gewoon naar de koudste plek. Dan ga ik eens kijken hoe dat is. En de volgende keer ga ik misschien wel verder. Misschien wel naar Zuid-Amerika of zo. Weet ik veel. Geen idee. O, en, en had je dan geen praktischere auto kunnen kiezen? Nou ja, weet je, het is, ik kan hem voor de deur niet kwijt, een grote auto. En dan mm. moet, ik het, moet het ook mijn dagelijkse auto zijn. Dus ik moest iets vinden wat en mijn dagelijkse auto was. en waarmee ik dit soort dingen kon doen. Ja. En deze heeft echt alles. Ja, ik vind het wel top. Ja, ik rij zelf een Citygo. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een volkswagen up Ja, en ik kan beamen dat dat, ja? Ja, dat is een topwagen. Daar kun je mee naar en, en Siberië en naar rijden rijden. Een soort Nokia onder de auto. Dat is, is eigenlijk, eigenlijk een Nokia ja. onder de auto. Juist, ja, ja. ja, ja mensen ja, zeggen ja, het. Ja. Ja. Ja. En, ja, en mensen en, zijn verrast uh, dat hij het blijft doen. Zoef, wat is nu de status? Hoe ver moet je nog? Hoe ver wil je nog? Ik sta nu bij Baikalmeer vlakbij. 500 kilometer. En uh, ongeveer 200 kilometer van de grens van Mongolië. Het is hier, uh, nou, het valt al mee, het is min 20. Ik kan in ieder geval zonder je naar buiten. ja en ik ga naar uh, via Moskou, naar Tallinn, uh, in Estland en dan omhoog, naar Helsinki. En dan door Finland omhoog naar Noordkaap en dan uh, weer terug naar huis. Dus oh. denk ik denk uh... nog. Nou, het is al heel stukje. ik weet niet precies hoeveel het nog is, maar uh, het is wel een stukje rijden. Man, man, man, we kunnen de hele reis volgen. Zoef on the move, dat uh, moet je echt gaan volgen. Dat, uh, dat doen we ook met de ochtendshow. En dan uh, nou, hopen we je gauw weer terug te zien uh, in Nederland, jongen. Als je dan op de terugweg even langs de Slam Studio rijdt, dan uh, geven we je de Slam Wintermuts. Ja, ja. Ja, dat <laughs> ja, is goed, doe ik. Ah, had je mogelijk er jongens. He, ja, ik hou je eraan, hè. Dat, echt waar, Zoef. We gaan je volgen, kom, kom langs. Kom goed thuis, doe voorzichtig. Doe ik, hey, tot op de terugweg. Hoi, hoi I can see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 they say we can do it our way and if love's just a game come and play I see Simon's running out I'm talking here and now I'm talking here and now It's not about what you've done, it's And let's make it Dus we hebben ook Ed Sheeran gedraaid. Uiteraard a -zie zam Hoe zou jij het vinden om vrijdag vrij te zijn? Gewoon een gratis vrije dag die je niet hoeft op te geven. Je krijgt hem van je vrienden van de Slam ochtendshow. Je kan jezelf nu al opgeven. Morgen bellen we je baas met zo'n goede sneeuwsmoes... dat we jou gegarandeerd vrij gaan krijgen. App nu vrij in de app van Slam. Het woordje vrij. En dan bellen we morgen jouw baas, leidinggevende hoe je het ook noemt... met een goede smoes. Dan, zometeen in de slam ochtendshow, breaking news over de elf steden, toch? Nee, dat meest niet zien. Dat ja, meen je niet. Zin. Dat is er ook nog. Gaat hij door? It giedan? Ja of nee? Je hoort het zo. Slim, coming up. Coming